Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De ontvoering van de kleuter Insia dan van Nederland. Het gerechtshof in Den Haag zegt dat het daarom geen besluit neemt over terugkeer van Insia. Het meisje van drie werd in 2016 door haar vader ontvoerd naar India. Eerder had de rechtbank gezegd dat de vader haar moest terugbrengen, maar hij ging in beroep. Het gerechtshof veegt die uitspraak van de rechter nu dus van tafel... De moeder van het meisje liet eerder weten dat een familierechter in India heeft gezegd dat het kind voor 27 maart terug naar Nederland moet. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de uitspraak van het Haagse Hof voor de Rechtsgang in India. In het hart van het Groningse aardbevingsgebied moeten zeker 3000 panden worden versterkt. Dat staat in de nieuwe kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen. Tot nu toe zijn 6.500 panden geïnspecteerd. De gebouwen die versterkt moeten worden staan in onder meer Appingedam, Loppersum, Ten Post en Winneweer. De Nationaal Coördinator Groningen heeft 1500 versterkingsadviezen met bewoners besproken. Samen moeten ze dan tot een plan van aanpak komen. Tegen een vrouw van 24 uit Arnhem is 90 dagen cel of 180 uur werkstraf geëist voor het doodrijden van een bejaarde vrouw. De jonge vrouw reed de vrouw van 83 in Velp aan... toen ze al fietsend druk was met haar telefoon. Volgens de verdachte liep de vrouw ineens met haar rollator het fietspad op. De fietster lette niet op omdat ze haar telefoon aan het opbergen was. De aangereden vrouw overleed twee dagen later aan haar verwondingen. Schaatster Esmee Visser heeft goud veroverd op de 5 kilometer in Pyeongchang. De debutanten op de Olympische Spelen reed de afstand in 6 minuten, 50 seconden en 23 honderdste. Ze is na Yvonne van Gennep de tweede Nederlandse die de lange afstand wint. Het zilver werd gewonnen door Martina Sablikova en het brons ging naar de Russische Voronina. Het weer nog zon en stapelwolken vanmiddag in het noorden is kans op een bui. Het is tussen de 6 en 9 graden. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgen ook droog en zonnig. Dit was het NWFM verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat bij Spijken -Nisse een file met 10 minuten vertraging. De A27 van Breda naar Gorkum is dicht bij Gorkum na een ongeluk. Tussen Geertruidenberg en Gorkum staat inmiddels 12 kilometer file. Verkeer van Breda naar Gorkum kan beter omrijden via de A16. Verderop op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noordeloos en Lexmond 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. Daar is ook de rijbaan dicht, maar nog wel de vluchtstrook open. Op de A27 van Utrecht naar Breda voor Noorderloos 20 minuten vertraging en voor Werkendam bijna een half uur. De A28 Amersfoort richting Zolle tussen Amersfoort en Strand Nulde drie kwartier vertraging. Daar ligt een lading glas op de weg. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Verkeer richting Zolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Je is er niet in de bal.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 Ik het wel, want ik weet. te dragen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 To run, she will try to hold out. Rhythm from ZFM Carly love and devotion Carly the mom's adoration foundation a special bond of creation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 Yeah, dear. Now she gotta see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 The edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east at least. It's settled in a final location. It's understood.